Knecht mist nu onder meer het WK in maart in Seoul... waardoor hij zijn wereldtitel niet kan verdedigen. Het weer vanochtend kan er in het noorden nog wat mist voorkomen. Overdag geregeld zon, alleen in het noordoosten blijft het lang grijs... en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het... VFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANUB. Er staan op dit moment geen... Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima.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 I'm just waiting for new And while they're chasing doors We'll be dancing in the dust Cause we're coming through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 The brick of dawn, as the morning we call the courage waking up, finding out more, We're finding more ways. If you need it all, we'll try to. Walk Running out Tomorrow, so I guess I'll just believe and tomorrow never know.